Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische stad Hama... zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist liet een vrachtwagen... met zo'n anderhalve ton explosieven ontploffen. Het staatspersbureau Sana meldt dat door de ontploffing... ook een tankwagen in brand vloog. Volgens het persbureau zijn de schuldige terroristen... een term die de regering gebruikt voor opstandelingen. Volgens de Syrische oppositie was de aanslag gericht... tegen een controlepost van het leger. In Leeuwarden zijn de mensen die zijn getroffen... door de grote brand gisteren in het centrum van de stad... bijgepraat door loco-burgemeester Eckhart en de brandweer. Bij de brand is een dode gevallen en raakten drie mensen gewond. Vijf panden zijn verwoest, vijftien winkels en woningen werden getroffen. Volgens Eckhart was de bijeenkomst af en toe best emotioneel. Zeker toen het ging over de man die om het leven kwam. Brandweermannen die hem probeerden te redden... moesten zich terugtrekken omdat hun eigen leven gevaar liep.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 Zangeres Anouk heeft opnieuw een concert afgezegd. Symfonica in Rosso in het Gelderdoom gaat vanavond niet door. De stemproblemen van Anouk blijken hardnekkiger dan gedacht, meldt de organisator. Ondanks intensieve behandeling heeft haar stem meer tijd nodig... om van het optreden van vrijdag te herstellen. Het concert van vanavond wordt op een later moment ingehaald. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking... en in de loop van de middag en avond buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het is zacht met 16 tot 19 graden.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 ANWB verkeersinformatie met een file op de A4 hoogvliet richting Vladingen bij vladingen oost staat 3 kilometer. Dat komt door een kopstaataanrijding. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar wordt gewerkt dit weekend. Daarom staat er een file. tussen Knoop het Rotterpolderplein en Knoop het Velsen van 5 kilometer. En daardoor ook een file op de a 22 velsen richting Beverwijk voor de Velze-tunnel 3 kilometer. Fieden op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoopert-Debrechseplein en Knoopert-Klein-Polderplein... van 2 kilometer. En de laatste file is ook door werkzaamheden... op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen Arnhemuiden en Heinkensand, 4 kilometer. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals... Buffy Perrier van Periers Vleesbedrijf. Wie had dat gedacht? Van een slagerijtje in Eemnes... naar een vleesverwerkingssucces. Telvoort zakelijk...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 Wees er snel bij NOS NOS NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. De eerste en de laatste plaatsen in de eredivisie staan op het spel vandaag. NEC is hard op weg om dan eindelijk die laatste en achttiende plaats te gaan verlaten. Uit bij Heracles in Almelo. Bas Tichler. Al in de tweede minuut kwam NEC namelijk op voorsprong. Van Eiden. kopte een vrije schop van Jansje binnen omdat de verdediging van Heracles niet goed stond op te letten. Dat betekende 0-1. En hoewel na een half uur het elftal van NEC gereduceerd werd tot tiental naar de tweede gele kaart voor Hemlijn. Heel dom allemaal staat NEC nog altijd, nu, kwartiertje voor tijd, nog altijd met 1-0 voor. Omdat Heracles er een potje van maakt. En zo ongelooflijk dat ze af en toe worden uitgefloten door de eigen aanhang... omdat er werkelijk helemaal niets lukt. 0-1, nog altijd. En je gaat je echt afvragen, zou NEC dan eindelijk weer eens gaan winnen? Als NEC wint, dan is RKC de nieuwe hekensluiter van Nederland. PSV kan straks koploper worden, dankzij het gelijkspel van gisteren... tussen Twente en Ajax. Dan moet er wel gewonnen worden bij FC Groningen. Verder vanmiddag Pek Zwolle ADO Den Haag en AZ Kambuur. En er is ook tennis. Robin Haas speelt de finale van het ATP-toernooi van Wenen... tegen de Duitse Tommy Haas. We hier tussen Kampong en HGC. En we praten over de merkwaardige MotoGP van Australië... waarin de Spanjaard Marc Marquez wereldkampioen had kunnen worden... maar in plaats daarvan werd gedisqualificeerd. En er is aandacht voor de NK Judo en de Marathon van Amsterdam. Het zal toch niet waar zijn, Bas Stigler. NEC gaat winnen. Acht maanden geleden was dat, Hugo. Voor het laatst, op 22 februari, toen won NEC in Tilburg met 3-2... ...van Willem II. Dat is wel vaker als je in Tilburg op bezoek gaat trouwens. Platje maakte er toen nog twee. En acht maanden later, 19 wedstrijden zonder overwinning later... ...is het nu toch wel heel dichtbij. Hoe gek het ook klinkt als je een... ...bijna hele wedstrijd met een man minder in het veld staat. Maar Heracles is zo zwak vandaag. Doet zoveel domme dingen. Dat het misschien wel goed gaat aflopen voor NEC. Dat nu via de rechterkant wil aanvallen Rosheuvel. Dat vind ik er dan bij de ploeg uit Almelo een van de weinigen die nog wel een voldoende scoort. Omdat er van zijn voet nog wel het een en ander vertrekt. Maar dat wordt allemaal niet op waarde geschat door de spits. Inmiddels moet je zeggen spitsen. Want Oet begon. Maar Amoa is daarbij gekomen. Ten koste van de verdediger. Schenkenveld. Ja, je moet wat. Herekles zet de drukte wel op, maar het levert te weinig op. Nu een verre ingooiend Het van de NDC binnen. Maar de luchtmacht van de NDC is onovertroffen goed. Met en Breuer en van Eyde. En als echt de nood aan de man komt, zou Hikten daar nog een handje kunnen helpen. Dan kom je er eigenlijk niet doorheen op die manier. Je zal het voetballen moeten doen. Herekles Bruns heeft de bal. Die kan goed schieten van afstand. Zoekt toch voor de combinatie. Oet krijgt de bal mee. Die heet ook Oet. Dat scheelt weer een stukje. Hij doet hij doet het overigens niet goed, want hij schiet de bal <laughs> vrij ruim over. Maar stond volgens mij nog buitenspel ook. Nou, die prijs is ook weer dat, opnieuw... <laughs> dat betekent dat er een kans weer uh, verloren gaat. En zoveel heeft Heracles niet gekregen. Drie goals pas gemaakt hè, en vier thuiswedstrijden. En in die vier thuiswedstrijden hebben ze ook pas vier punten gehaald. Kortom, de statistieken van dit prillenseizoen... die helpen Heracles alvast niet erg. Komt er nog een joker in? Nou, uh, dat denk ik wel, want... Uh, Streuter komt nog in het elftal bij Hercules. Die staat klaar om in te vallen. En dat gaat tot de kosten van Kwanza. Dan gaan alle registers open. Maar of het genoeg is, ik vraag het me af. 1-0, nog altijd de voorsprong voor NEC. De Keniaan Wilson Chebet won vanochtend voor de derde keer op een rij de Marathon van Amsterdam. Hij liepte ruim 42 kilometer in een tijd van twee uur, vijf minuten en 36 seconden. En daarmee verbeterde hij zijn eigen parcoursrecord met een paar seconden. Beste Nederlander was Ronald Schreur. Een verrassende naam, want de, favoriet, de Nederlandse favoriet Koen Rijmakers stapte na 20 kilometer uit omdat hij last had van zijn kuit. Bij uh, kilometer 13, 14 krijg je een stukje met wat klinkers en uh, wat ongelijke wegen. En uh, ja, daar voelde ik eigenlijk mijn linkerkuit weer wat opspelen. En daarna bleef hij eigenlijk aanwezig en dan voel je wel van kan ik ermee doorlopen. Nou dat, dat kon ik in principe... Uh, kon ik er nog wel mee doorlopen, maar op een keer kreeg ik dan ook moeite... om het tempo van de groep uh, te volgen. Dus ben ik toch nou, een kilometer of 19 volgens mij uh, ben ik uitgestapt. Tot aan dat punt um, zag het goed uit. Uh, wat, wat was jouw gevoel? Nou, het gevoel was ook wel goed. Ja, behalve die laatste paar kilometer dan. Maar het uh, groepje was gewoon prima en het haaswerk werd goed verricht. Dus we liepen heel prima op, uh, op schema. Dus uh, daar was allemaal niks mis mee. Streep door de rekening. Um, is het ook een streep door de rekening voor ja, de rest van dit seizoen, maar ook zeg maar, richting uh, het volgende seizoen? Nou, ik denk dat het qua blessure dat nog wel meevalt. Maar het is wel een hele flinke domper. En, uh, kijk, ik ben echt een marathonloper. Dus, uh, uh, nu is het ook nog zo uh, per toeval eigenlijk dat de laatste jaren tussendoor mijn wedstrijdjes uh, of wat tegenvallen... of juist tussen de marathons door met blessures... dat ik uh, wat tegenvallende wedstrijden tussendoor loop. Dus dat het echt om de marathons gaat. En uh, ja, als je dan zo eentje uitstapt... is eigenlijk uh, is een half jaar verloren gegaan. Tenminste, zo zie ik dat op dit moment. Dus het, uh, het liefste wil ik weer zo snel mogelijk... wat, uh, wat kortere wedstrijdjes gaan lopen. Proberen weer lekker te gaan trainen en dan... Uh, uh, wat snelheid op te bouwen in wat korte wedstrijden. Doe je dat met aangepast trainen of met rust? Uh, ik denk in eerste instantie rust en dan aangepast trainen. En uh, hopelijk ook uh, wat uh, behandeling, fysiotherapie. En uh, de fysiotherapeut hier in Nederland, die, kan mij, uh, die kent mij heel goed. Dus die kan mij normaal gesproken ook wel vertellen hoe uh, serieus deze blessure is. en hoe lang ik er uh, of rust of uh, aangepast mee moet trainen. Floris van Hoorn sprak met Koen Rijmakers... die dus uitstapte in de marathon van Amsterdam. Beste Nederlander Ronald Schreur. Hij werd 18e in 2 uur 16 minuten en 27 seconden. Robin Haasen staat op de baan in de ATP-finale van Wenen tegen Tommy Haas. Marcella Mesker, wat is dat met Haasen en uh, wedstrijden, toernooien beter gezegd, finales in Oostenrijk? Ja, het uh, gaat hem daar altijd goed af. Uh, twee keer het toernooi van kietspuul gewonnen. Uh, het voordeel daarvoor Hazen was dat uh, kietspuul op hoogte ligt. Uh, de ballen gaan wat uh, sneller door de lucht. Het uh, komt uh, Hazenspel goed uit. Of dat in Wenen zo is, nou misschien iets te maar niet zo hoog als kietspuul. Maar hij slaat wel weer zijn uh, beste tennis zien. Versloeg onder andere Joey Vriet. Tsonga, de nummer 9 van de wereld in de halve finale. Versloeg de Italiaan Fognini, de nummer 17 van de wereld in de kwartfinale. Versloeg ook nog eens de Canadees Pospisil en Bosiljak uit Servië. Dus hij heeft een hele goede week. Hij staat nu tegenover de ja, ervaren uh, Tommy Haas, 35 jaar, oudste speler van het toernooi. Toch nog de nummer 12 van de wereld. En uh, ja, Hij begint uh, eigenlijk uh, heel erg goed. Uh, maakte het uh, in de eerste game uh, Haas al moeilijk, kreeg een breakpoint, benutten die toen niet. Maar zo even wel, dus er zijn drie games gespeeld en Robin Hazen leidt met 2-1. Um, in principe is het de eerste ontmoeting: je zou zeggen, nou, uh, haas. Tommy Haas de favoriet. Maar uh, onze Robin uh, begint uitstekend. Heeft hij ook veel te winnen deze week. Want uh, vorig jaar, eind 2012, verloor hij in de laatste vier toernooien van het seizoen. Vier keer in de eerste ronde, waaronder in Wenen. Dus ieder punt wat hij hier pakt, daar stijgt hij met stip. Bij verlies zal hij ongeveer eindigen rond de 42e, 55e plaats. En bij winst gaat hij richting 40. Dus hij heeft hier echt veel te winnen. Begint goed, leidt dus met een break in. De eerste set tegen de Duitser Tommy Haas 2-1. Herakles staat achter tegen NEC. Bas, ik vind dat ook niet zo heel gek. Als je ziet wat Herakles allemaal is verloren: Duarte, Armenteros, uh, Gorier. Nee, nee, dat klopt wel. Maar als je tegen uh, een man minder speelt, vanaf minuut 30, vind ik dat je wel iets meer moet laten zien. Op uh, je eigen kunstgrasnoten benen. Jarenlang geroepen competitievervalsing. Wat Herakles deed thuis zo goed, dat blijkt dan nu helemaal niets van. NEC blijft vrij makkelijk overeen met een man minder. Ik vind dat uh, toch wel een compliment van de ploeg uit Nijmegen. Herikles Ploetert heeft nog een uh, minuut of vijf plus wat extra tijd om te kijken of ze wat kunnen doen aan de achterstand. Die dus al vanaf minuut twee op het bord staat door de goal van Van Eijden. Die vind ik toch te makkelijk ook om binnenkoppen naar die vrijschop schop van Jansje. De rode kaart voor de duidelijkheid van Hemline. Twee keer geel. Die kreeg al geel na vier minuten na een overtreding op de middenlijn. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat was al een zware gele kaart. Daar zijn ook scheidsrechters die er vooruit willen sturen. En de tweede gele kaart na een wat dommig hoog been. In het duel met de Wierik even aan de andere kant van het veld. Dat maakte hij een hoop misbaar uh, toen? Onvoorstelbaar. Dat rust, hebben we eigenlijk of... helemaal nog niet gezegd. Hij wilde nog naar de scheidsrechter verhaal halen. Omdat hij blijkbaar het niet zo eens was met... Uh, wat de heer Brahma besloten had. En nou dachten ze bij NEC. Eindelijk Comboy. Die er natuurlijk ook een handje van Met ja. al die rode kaarten vorig seizoen. Eindelijk die een beetje in toon te hebben. Maar nou begint hij. Echt onvoorstelbaar. Ik hoop dat ze die nog bestraffend gaat toespreken. Want dat is een smet op deze middag voor NEC. Zou de ploeg uit Nijmegen hier voor het eerst dit seizoen drie punten halen. Dat kan maar zo. Want nogmaals. Herikles maakt er een potje van. Er lukt niet veel. Er gaat veel mis. Verkeerde keuzes. Uh, misverstanden in het veld. en Kortom, NEC heeft denk ik gaandeweg steeds meer hoop gekregen... ook al staat het met een man minder... dat het misschien toch gewoon straks met drie punten in de bus stapt. Vier minuutjes nog over, plus extra tijd, nog altijd 0-1. Motorcoureur Mark Marquez uit Spanje... had afgelopen ochtend vroeg Nederlandse tijd... wereldkampioen kunnen worden in de Grand Prix van Australië. Maar in plaats daarvan werd hij... Oh, Pas Sticheler. Ja, toch nog gelijk maken, omdat de druk NEC... Ja, eigenlijk helemaal niet zo te veel werd. Maar als er maar ballen blijven komen en blijven komen. Dan gaat hij er vroeg of later toch een keer in. Rosheuvel noemde ik al als een van de weinigen. Die eigenlijk Kelty continu wel goed is gebleken. Dit keer komt de bal voor de voeten van Jens Jürgen Streutker. Invaller. Die dan precies op de goede plek staat. Om de bal vanaf een meter of 8, 9 het juiste zetje te geven. En langs de doelman. Johnson, die veel uh, antwoorden gevonden heeft, maar dat nu schuldig moet blijven. De Zweedse keeper van NEC. Het is sneu voor NEC toch hoor, want uh, de ploeg was er zo dichtbij. Maar het gaat dus blijkbaar toch weer niet lukken. Vlak voor tijd tegelijk maken. Streutke, Heracles, NEC 1-1. Ik had het over Mark Marquez. Die in de MotoGP voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen had kunnen worden. Vandaag al in de Grand Prix van Australië. Hans van Lozenoort. Hij werd het niet. Het tegenovergestelde gebeurde zo ongeveer. Hij werd gedisqualificeerd. Ja, hij werd uh, gedisqualificeerd en dat is eigenlijk gebeurd buiten zijn schuld. Want uh, we hebben voor het eerst te maken gehad met een wedstrijd met een verplichte pitstop, een verplichte bandenwissel. En aangezien die motoren niet zo zijn gebouwd als Formule 1 auto's, dat je even snel banden kunt wisselen, moet je van complete motorfietsen wisselen. Uh, dat die... was echt nog even uit, want waarom was dat zo uniek? Wat, wat was de aanleiding? De aanleiding is het dat. Asfalt, het het, het je toch, ja. Henry? Kom op, man. <laughs> Het circuit van Philip Eiland. Het, te <laughs> nee, het circuit heeft vorig jaar december... en dat maakt het ook een beetje wrang natuurlijk... vorig jaar december al een nieuwe uh, asfalt gekregen... een nieuwe slijtlaag. zon van uh, 3 miljoen Australische dollars... En uh, vanaf dat moment hebben er wel diverse soorten motoren gereden... maar geen MotoGP. Er is niet getest van tevoren. En dat is toch iets wat je in ieder geval uh, de, de, de Eerta... de club van Renstallen samen met de bandenfabrikanten Dunlop en Bridgestone... kwalijk kunt nemen waarom dat niet gebeurd is. Nu werden ze vrijdag met het probleem geconfronteerd. Motor 2 race met de helft ingekort. GP race eerst teruggebracht met één ronde en de verplichte pitstop. En vanochtend na de warm-up, gisteravond onze tijd... besloot om de race terug te brengen naar 19 ronden waarvan je maximaal tien ronden met één band mag rijden. Dus dan moest je een pitstop maken binnen tien ronden. Duidelijk hebben, toch? Duidelijke regels. Het is duidelijk. Het staat, ja. het staat zwart op wit. Het is voor iedereen heel goed te begrijpen. Behalve bij een paar mensen van Honda. Die hebben het niet helemaal goed gelezen. En Marquez heeft daar vanochtend ook heel vriendelijk op zijn manier... overigens zijn commentaar opgegeven. Hij zegt, ja, wij dachten dat we na die tiende ronde... nog wel een rondje door mochten rijden en dan mochten wisselen. Nee, dat staat er dus niet. Je moet na de tiende ronde binnenkomen. En de pitstraat maakt nu eenmaal deel uit... van het circuit ja. bij gemeganiseerde sporten. Dus hij werd eruit gehaald met de zwarte vlag. Nou, is Marquez dan heel uh, lief voor zijn bazen. die voor hem moesten beslissen wanneer hij naar de kant moest? Ja, gelooft hij, geloof hij dat zelf ook? Nou, hij, hij gelooft dat zelf ook wel. omdat ze zelf van tevoren hebben doorgesproken op deze manier. Ja. Maar hij, ze zijn erg lief voor elkaar. Maar ik denk dat daar toch wel een, een, een, een harakiri zwaartje wordt uitgedeeld. Laten uh, we even complot denken. Het is niet zo heel erg spannend meer. Um, op deze manier maak je die race nog twee uh, keer hm. heel erg spannend. Ja, zeker. De druk komt nu op Marques te liggen. Het puntenverschil was uh, ergens 45 en is nu nog maar 18. Dus Marques kan zich geen misstap permitteren met op twee keer zou dat, te gaan. Maar Zou dat kunnen? Zou het expres spannend gemaakt nou. kunnen worden? Want ja, uh, uh, niet spanning is de ja, dood in de pot. Misschien bij dat, iemand die hem al acht keer gewonnen heeft. Nou, je, je mag natuurlijk altijd uh, je vraagtekens zetten bij bepaalde beslissingen en bepaalde ontwikkelingen. Dat moet je ook doen, zeker als je deze sport kritisch volgt. Maar er staat tegenover dat als er nou één bedrijf is... dat erg veel invloed heeft in deze wereld, in de motorwereld... dan is het Honda wel. En Honda is ook de grootste fabrikant. En die zijn nu in feite toch de dupe. Want die hebben vorig jaar al verloren van Gorgo Lorenzo, van Yamaha. Een veel ja. kleinere raceafdeling. Veel minder budget, veel minder technologie. Die gaan met de wereldtitel aan de haal. En nu hebben ze het allerjongste talent... hebben ze in hun eigen geleden. Plus de ervaren Pedroza, dan zou je toch denken van... dit jaar worden ze wel wereldkampioen. Ja, maar ja, dat blijf wel het staan dan dat dit een gigantische en opzichtige een ongelooflijke domme blunder is. Dat, dat is het ook. En ik denk dat het laatste woord er nog niet over gesproken is. Ja. Henry had een mooie vergelijking. Nou, die kwam van onze redactie. Ja, het, ja. Het, het, bijna, bijna Gerard Kempkesje, Fouten Wissel. Daar mag je het wel mee vergelijken, ja. Ja. ja. Iemand die gewoon verkeerd aangeeft hoe er gereden moet worden. En dat hebben ze nu bij Honda ten opzichte van Marquez gedaan. Want er werd Marquez vanochtend de vraag gesteld... was er sprake van miscommunicatie? Hè? Want uh, met de Formule 1-auto's kun je communiceren met elkaar, uh, met de radio. Dat is bij die motoren niet het geval. Die zijn dus afhankelijk van de pitborden. Nee, zegt Marquez, er was helemaal geen sprake van miscommunicatie. Ik ben gewoon binnengekomen op het moment dat wij dachten dat het nog wel kon. Ja, een gevolg is dat... Uh de nummer 2 in de stand dichtbij komt en die profiteert maximaal. Ja, die profiteert. Gorgo uh, Lorenzo, die overigens bijzonder agressief rijdt. Die de laatste vier, vijf Grand Prix bijna net zo agressief als, als Marquez, want die denkt, ja joh, uh, je, kunt meer, uh, je kunt mij nog meer flikken. Uh, ik, ik, ik ga er ook hard in. En, en op het moment dat Marquez de baan weer op kwam rijden, kwam Lorenzo er ook aan, met een snelheid van ver boven de 200 km per uur bij het insteken van de eerste bocht naar rechts. Marquez moest de baan opkomen uit de pitlane, keek niet over zijn schouder, en die gasten, die raakten elkaar met een behoorlijke snelheid. Ze bleven alle bij opzetten. Lorenzo zei na afloop... ja, ik heb iets te laat geremd. Het was deels mijn fout... maar hij moet ook wel over zijn schouder kijken. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, Lorenzo wint. En het, het gat is nu gedicht... tot 18 punten. Ja. Uh, wat zegt dat voor de races die nog komen? Hoe spannend is het nu geworden? Ja, het is, je krijgt voor een overwinning 25 punten... voor een tweede plek 20 en voor, een, uh, en voor een derde plek 16. Dus het is spannend. Ze hebben allebei evenveel overwinningen. Maar er komt nu eerst een circuit aan... waar Honda in het voordeel is. Motegi Twin Ring... En uh, daar gaan ze waarschijnlijk toch wel hun slag slaan. Maar er kan natuurlijk nu een foutje gemaakt worden. Het eerste beste kleine foutje van Marques, En die heeft in de training er ook al twee gemaakt. Want hij is twee keer gevallen in Australië. Zal door Lorenzo genadeloos worden afgestraft. Ja, we praten zo nog even verder, Hans, na het voetbal. Slotfase Heracles en Ja, 1-1 door die gelijkmaker van Streuker in de 86e minuut. Na aangeven, op aangeven van Rosheuvel. Dat heeft Heracles dan in ieder geval bereikt. Voor zover je dat een... Uh... Goed resultaat mag noemen met 11 tegen 10 zoals gezegd. NEC al na een half uur met 10 man naar de dubbele gele kaart voor Hemlijn. En de 1-1 voor NEC dat zal dan misschien nog als een troostprijsje voelen. We zitten inmiddels in de extra tijd. Daarvan is nog een minuut of anderhalf over. NEC heeft nog een mogelijkheid gehad ook zo even met nog een corner en nog een vrije schop. Durfden nog zoveel mensen mee naar voren te sturen dat het bijna in de tegenstoot van Heracles gevaarlijk werd aan de andere kant. En nu komt er nog een kans naar de zoveelste fout achterin bij Heracles. In dit geval van Davidson. Jahan Baks, die Irani die twee weken geleden zo ongelukkig in Deventer in eigen doel schoot. Die schiet nu over. Dat is hem dan ook nog niet gegeven. En zo uh, ontsnapt Herikles dan merkwaardig genoeg diep in de extra tijd. Ook nog aan een nieuwe achterstand. Streuter aan de andere kant wil alweer een bal doorkoppen in de richting van het Nijmegen strafopgebied, Maar ziet dat dat eigenlijk mislukt. Opnieuw zit NEC ertussen. Higden met een slim paasje. Jahan Baks is weer weg. En dan komt er misschien toch nog een kans voor NEC. Heeft een verdediger voor zijn neus. En schiet die bal. Nou dat is niet zo'n gekke bal hoor. Hij blijft rustig kijken, ziet dat zijn tegenstander eigenlijk niks doet. De tegenstander veldmaat en schiet dan de bal in het zijnet. Zo krijgt hij toch twee behoorlijke schietkansen om NEC alsnog aan drie punten te helpen. Maar het blijft 1-1. Heracles gelooft dan aan de andere kant misschien nog in een klein wondertje. We zijn in de sportjournalistiek goed in het toeschrijven van wondertjes, aan van alles en nog wat. Dat doe ik dan ook graag. Maar het kleine wondertje blijft uit. Omdat de paas van achteruit eigenlijk vrij makkelijk door NEC kan worden onderschept. En nu is er geen haast meer ook. En zegt, de scheidsrechter: zegt het is gedaan, afgelopen. 1-1. Zoals gezegd, als je zo lang met 10 man in het veld staat. Kan ik me voorstellen dat dat voelt als een troostprijsje. Maar de gelijkmaken valt laat. Bovendien was de tegenstander zo zwak. Wat de NEC denk ik toch met een kater in het... In de bus gaat stappen terug naar Nijmegen. Heracles 1, NEC 1. De ploeg uit Nijmegen wint dus weer voor de twintigste keer op een rij. Niet. Hans van Lozenoort, we hebben de MotoGP besproken. De andere twee klassen, de Moto 2 en de Moto 3. Hoe zit het met de spanning daar rondom de wereldtitels? Ja, de spanning in de Moto 2 is er eigenlijk wat uitgehaald. Uh, tijdens de kwalificatie gisteren is de Engelsman Scott Redding uh, hard te valgekomen, heeft daarbij uh, zijn enkel gebroken is. Uh, S'avonds nog geop geopereerd in een, in een ziekenhuis in, in Melbourne. Uh, zes schroefjes en een plaatje in zijn enkel gezet. En uh, nou waarschijnlijk kan hij in Japan volgende week niet rijden. En het is maar de vraag of hij op tijd fit is voor de wedstrijd in, uh, in Valencia. De, de slot van het, het slot van het seizoen uh, over, over drie weken. En uh, ja, Paul Espargaro is zijn grote tegenstander. Die won die race ook. Het gaat nu tussen Espargaro en Rabat ook allebei nog van hetzelfde team. Dus daar kan het nog een beetje spannend worden. Want die twee die liggen elkaar niet echt. En de Moto3? Motor 3, eh, ook een Spaanse aangelegenheid. Eh, Alex Rins gewonnen voor eh, Maverick Vinales en Luis Salom. Salom nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap... maar nog vijf puntjes voorsprong met twee wedstrijden te gaan. Dus er wordt een finale in Valencia. Een kolkend stadion, kan 120.000 man in... Eh, waarbij twee, drie Spanjaarden gaan knokken om de wereldtitel. Dus er wordt echt een gigantisch feest... de eh, tweede zondag van november. Jasper Iberma nog tot slot. Ja, goed gestart, maar daarna uh, toch enigszins ingezakt en als twintigste gefinished. Dus dat is heel erg jammer. Maar ik zeg er meteen bij, uh, van de week is er in Spanje een kwalificatiewedstrijd geweest. Twee kwalificatiewedstrijden voor de Red Bull Rookies Cup. Dat is de klasse voor jong talent. Daar zijn uit 102 deelnemers zijn er twee Nederlanders geselecteerd. Robert Schotman en Bo Bensnijder. Dus ze mogen voor het eerst mogen de twee jongetjes van 14 jaar volgend jaar meedoen aan die Red Bull Rookies Cup. Dus ik zeg: het jonge talent komt eraan. We moeten alleen nog even geduld hebben. Beloof dat voor de toekomst. Hans, dankjewel. En we kijken uit naar de de volgende MotoGP. Goeie paal, mooie goal! En er wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. FC Twente Ajax rust 1-0, eindstand 1-1. 1-0 Castanjos, 1-1 Ziektorsom. Voor Twente was de topper tegen Ajax een examen. Met een gelijkspel kun je zeggen dat Michel Jansen en zijn ploeg niet zijn geslaagd. Nee, we zijn niet geslaagd en ook zeker niet gezakt. Dus uh, ik dan, uh, dit, dit, dit soort wedstrijden moet je spelen om, uh, om beter te worden. En uh, ja, je ziet ook na de tijden, dat is goed. De spelers zijn teleurgesteld. Het is goed dat ze teleurgesteld zijn. Aan de andere kant is het ook weer een, een goede leerschool... Om, uh, om te kijken waarin we ons kunnen verbeteren. En zeker als je terugkijkt naar de tweede helft. Want in de tweede helft was het elftal van Frank de Boer de bovenliggende partij. Ja, want uh, ik vond dat we goed speelden. Ook in de eerste helft. Ik vond de tweede helft beter. Da, maar dat komt uiteindelijk ook omdat je het geduld opbrengt. En dan krijg je die kans. En, dan, en uiteindelijk maken we die terechte 1-1. Maar ik vond dat we echt uh, ook daar redelijk spelen. In de tweede helft nog beter. En het is jammer dat je uiteindelijk dat niet in score hebt kunnen terugzien. Na de 1-0 kwam FC Twente wat bangig over. Doelpunt te maken, Lucas Stagnos. Nee, Ik vond ons niet bang. Uh, we gingen gewoon uh, voor de druk zetten. Ons eigen spelsysteem speelden we en... Uh, ja, het was gewoon een open wedstrijd, denk ik. Dat heen en weer gingen af En het uh, tweede was het meer aan de kant van Ajax. Mag ik hier even een kleine analyse, meneer de analyticus... over de analyses gisteren? Want de teneur was nogal dat het een saaie rotwedstrijd was geweest. Ja, dat vond, vond, vond ik een uh, zwaar oordeel. Ik vond de eerste helft, vooral toen FC Twente heel uh, aanvallend speelde... heel veel druk zette op Ajax, vond ik het leuk. Het was echt uh, imponerend. Toen dacht ik ook echt, dit FC Twente is uh, titelkandidaat. Uh, na een half uur kreeg Ajax uh, het heft in handen en heeft niet spectaculair, maar wel terecht een 1-1 afgedwongen. Uh, opvallend vind ik wel dat uh, de keuze die Frank de Boer heeft gemaakt achterin voor Joel Veldman, een jeugdspeler. Uh, die is opmerkelijk. Want dat ja, je zou bijna gaan zeggen dat die van de hoorn behoorlijke miskoop begint te worden. Hè? 4 miljoen voor ja. uitgetrokken. Ja. En, uh, Hij zet ja. wel Daily Blinter voor. Nog op het middenveld als ja, verdediger. De hele op een andere positie. Ja. En Boylussen nam hem waar. Boylussen ja. speelde niet goed. Ik, ik vond het niet zo'n gelukkig experiment. Uh, blind kan dat overigens wel, maar Boylussen speelde heel zwak. Maar, um, nou ja, je geeft je geld natuurlijk maar één keer uit. En de keuze voor Van de Horen. Nou ja, het begint de contouren van een miskoop te krijgen. Goa Eagles tegen Feyenoord eindigde in 2-2 na een ruststand van 0-1. Die goal was gemaakt door De Vrij. Het werd 1-1 door Amevoor. 1-2 voor Feyenoord dus door Immers. En vlak voor tijd toch nog 2-2 door Kolder... uit een vrije trap in de slotminuten. Door die late gelijkmaker van Goerd Eagles... voelde het gelijkspel voor Feyenoord-trainer Ronald Koeman aan... als een nederlaag. Ja, absoluut. Dat, dat, dit, dit zijn twee punten die, uh, die je verliest. En niet één uh, die je wint. Het was duidelijk wie, uh, wie de beste was. Uh, wie het beste veldspel had. Wie de meeste kansen heeft gecreëerd. Maar ja daar win je geen wedstrijd op. Wedstrijden win je op rendement van je, van je aanval. En daar zijn we duidelijk tekort geschoten. Feyenoord-verdediger Stefan de Vrij scoorde in de vorige wedstrijd tegen Vitesse. En hij was gisteravond weer belangrijk met de openingsgoal. Daarna had zijn ploeg de kans om de score hoger te laten oplopen. Ja, dat had ik ook gedacht. Want uh, eigenlijk was er niks aan de hand. We speelden uitstekend. We creëren uh, nou ja, de eerste helft. Ik weet niet hoeveel kansen. Maar uh, ja, als je met uh, 0-3, 0-4 gaat rusten... dan. Uh, ja, mogen zij niks zeggen, denk ik. En in die woorden kan Eagles trainer Foucault Boy zich wel vinden. Hij ziet het gelijkspel als een bonuspunt. Ja, absoluut. Het is een bonuspunt om, omdat je tegen een topteam een punt pakt. En het is ook een bonuspunt uh, omdat, uh, omdat je in de rust nog in leven bent, uh, zeg maar. Want uh, het was slechts 1-0. Of 0-1, en daar gaat de afstand al veel groter eigenlijk moeten zijn in hun voordeel. Nou, zolang dat niet het geval is, ja, dan uh, moet je voor je kansen gaan. En dat deed Foukeboy met Marnix Kolder, die de 2-2 maakte. Het was een klein wonder dat Kolder nog in het veld stond. In de eerste helft liep hij een flinke wond op in zijn gezicht. Was goed voor twee hechtingen onder zijn oog. Ja, klopt, in uh, vierde boven. Dus uh, de dokter heeft goed werk uh, ja, geleverd in de rust. En uh, ja, Ik heb er niet, uh, ben er niet duizelig of zo van geworden. Dat was wel een... Uh, ja, wel een uh voordeel, omdat je dan, ja, dan is het lastig voetballen. Dus ja, dan stroop je de mouwen op en dan uh, ga je ervoor en dan, uh, ja, maak je nog de 2-2. Het zag het eruit, hè? Met ja, geweldig. Ik ben dol op van die tulbanden en, <hijen> en bloed en zo. Dat, ja, hij is de cultheld van het weekend en hij is gewoon hem geweldig En meer dan dat, want hij is gewoon belangrijk. Hij heeft al vijf goals gemaakt ja. en dat had ik niet verwacht. Ik heb die jongen voorbij zien komen in de eerste visie. Ik had niet verwacht dat het zo'n aardige visie uh, speler zou worden. Maar Feyenoord heeft zichzelf ernstig tekort gedaan. Poetius drie knoerten van kansen gemist. Ja. Heerenveen-Vitesse rust 1-0, eindstand 2-3. 1-0 Finn Bogasson. 2-0 Otigba, 2-1 en 2-2 Piazon, 2-3 van Arnold. Bij een 2-0-voorsprong na ruim 50 minuten spelen... zou je zeggen dat de ploeg van Heerenveen-coach Marco van Basten... de punten zo'n beetje in de tas had. Zo zou het ook moeten zijn. Er moet ook natuurlijk een stukje professionaliteit bij komen. Op het moment dat je natuurlijk tegen een ploeg als, als Vitesse 2-0 voor staat... en je hebt er hard voor gewerkt en goed voor gespeeld... Dan moet, je, dan moet je het afmaken. En uh, ja goed, dat is uh, helaas niet gelukt. Bij Vitesse alleen maar vrolijke gezichten. Na een slechte eerste helft werd de ploeg van Peter Bos opeens wakker. Ja nee, en die jongens zeiden net ook, en terecht hoor, van Peter Schiedopman. Uh, we hebben zo vaak uh, uh, met een rotgevoel gestaan omdat je geweldig speelde en, en niet beloond werd. En nu speel je gewoon een keer een mindere wedstrijd en dat is gewoon zo. En je wint wel. Dat is raar in voetbal soms. Het winnende doelpunt van Vitesse viel in de laatste seconde van de wedstrijd... en kwam van de voet van Patrick van Aanholdt. Ja, dat is een lekker gevoel, zeker voor mezelf. Want ik ben natuurlijk uh, met, met klachten gespeeld en, uh, en uh, pijntjes. Dus ik was vandaag volledig, volledig fit en uh, ik voelde me gewoon goed. En ja, uh, mijn goals mee te pikken is, uh, is, is natuurlijk mooi. FC Utrecht tegen NAC eindigde in 4-2. Het was daarbij bij rust nog 1-1 door goals van Ayoub en Verbeek. Daarna ging het snel met Toornstra 2-1, Mulenga 3-1 en Toornstra 4-1. En het werd nog 4-2 door Hadouir. Vier doelpunten in een thuiswedstrijd, dat was lang geleden voor FC Utrecht. En de coach Jan Wouters was dan ook tevreden met de overwinning van zijn ploeg. Ja, ten eerste met de drie punten, maar ook met de uitvoering. We hebben in het verleden we hebben fases in wedstrijden prima gespeeld. Ik vind dat we dat vandaag 80 minuten hebben gedaan. Voor FC Utrecht was het lekker voetballen. Jens Toornstra was bij een 1-1 ruststand dan ook niet bang voor een slechte afloop. Nou, nah, nah, niet heel erg eigenlijk. Uh, we creëerden echt heel veel en ja, we wisten dat die golven zelf ging vallen. En na die 2 ja, ging het ook los en uh, dat is lekker voetballen. En daar was Nak, NAC-doelman Jelle ten Rauwelaar het helemaal mee eens. Ja, ik vond dat we de eerste helft nog goed, goed wegkwamen. De was denk ik uh, 7 tegen 1 voor Utrecht. Dus je ja, had dan met rust had je al naar huis gekund. Uh, gelukkig kwamen we op 1-1 en dat gaf ons hoop. Alleen ja, daarna, uh, daarna waren we alles kwijt. RKC Waalwijk, Rode JC, rust 0-0 eindstand, 1-2, 1-0 Amieu, 1-1 Neymet, 1-2 de Mouje. Bijzonderheid, RKC-speler Frank van Mosseveld kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart. Rode JC wint voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd, en dat op de verjaardag van trainer Ruud Brood. Maar hij zag de overwinning niet als een cadeautje. Nee, ik ben oud genoeg. Ik heb er genoeg gehad. Nee, nee, nee. Voor mij is het belangrijk dat we hier zouden winnen. En ik heb begrepen, na 17 jaar is hier eindelijk weer resultaat gehaald. Maar ja, weer een compliment aan Courto. Want als hij twee vrije trappen bekijkt, deed hij uitstekend. Frank de Moesie werd matchwinner. Ruud Brood bracht hem in als stormram... maar de Moesie prijst zelf vooral de vleugelaanvallers van Rode We hebben natuurlijk spelers met uh, geweldige voorzetten... met Vlederis en uh, Mark, uh, Mark Huscher aan de zijkanten. Uh, ja, hij geeft hem een uh, klaar voor. En ik geloof dat die bal ervoor was net, net uh, te kort. En, uh, maar ja, met hun weet je dat je als spits uh, goed bediend wordt. RKC verloor dus de thuiswedstrijd tegen Rode JC Zonder coach Erwin Koeman op de bank. Hij was geschorst. Roy Hendriksen was zijn vervanger. Ook voor hem is het divis nu rustig blijven. Nou ja, klopt. We, we weten waar we aan toe zijn. Vorig jaar en de jaren ervoor ook. Alleen uh, toen had je het geluk net wel. En nu net het geluk niet. En geluk moet je afdwingen, maar het feit is wel zo: van eerst moet je hard werken en uh, uit een bepaalde organisatie gaan voetballen. Nou, het hebben ze laten zien. En dat je dan een uh, spellenvatting, ja, dat, dat mag niet. Dat je punt gehad, dus dat je hier anders gestaan. Maar ja, nogmaals, uh, wij, wij hebben genoeg punten om mee verder te gaan. En na de wedstrijden van gisteravond is dit nu de stand in de eredivisie. FC Twente is nog steeds koploper met 19 uit 10. Maar PSV staat er slechts één punt onder en speelt uh, vanmiddag. Het kan er dus twee punten boven komen. Ajax staat derde met 18 uit net als Twente-10-wedstrijden. Feyenoord heeft 17 punten en Vitesse ook 17 punten op de vijfde plaats. Onderin ADO, 16e, RKC, 17e met vijf punten. En NEC staat nog steeds laatste, ook met 5 punten. Het doelsaldo is ietsje slechter dan dat van RKC. Doe ja, jij de wedstrijden nog even, Hendrik? Uh, Herakles tegen NEC, dat is al geweest, 1-1. FC Groningen tegen PSV en Pek Zwolle tegen ADO zijn zojuist begonnen. En AZ tegen Cambuur straks om half vijf. Dit is Radio 1. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment met Gert Kluk. Bij een zelfmoedaanslag in de Syrische stad Hama zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. De dader liet een vrachtwagen met explosieven ontploffen. Het staatspersbureau Sana meldt dat door de ontploffing ook een tankwagen in brand vloog. De schuldigen zijn volgens het persbureau terroristen, een term die de regering gebruikt voor opstandelingen. Jovanka Bros, de weduwe van de voormalige Joegoslavische president Tito, is overleden. Bros schopt het tot luitenant kolonel in het leger, ondanks aanhoudende geruchten dat ze spioneerde voor de Sovjet-Unie... Het was het land waarmee Tito eind jaren 40 brak... om een onafhankelijke communistische koers te varen. Uw Cabros was 89 jaar. In Leeuwarden zijn de mensen die zijn getroffen door de grote brand... gisteren in het centrum bijgepraat door de lokale burgemeester en de brandweer. Volgens de lokale burgemeester was de bijeenkomst soms emotioneel. Zeker toen het ging over de man die in een van de panden om het leven kwam. Brandweermannen die hem probeerden te redden... moesten zich terugtrekken omdat hun eigen leven gevaar liep. En bij de pont in Sprangkapelle in Noord-Brabant is een vrouw verdronken nadat de auto waarin ze zat te water was geraakt. De vrouw zat samen met haar dochter in de auto. Ze konden zich beide uit de auto bevrijden, maar de moeder verdronk toen ze naar de kant probeerde te zwemmen. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Diemen en Muiden, 2 kilometer. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... 4 kilometer bij Knopend Ketelplein door werkzaamheden. Ook door werkzaamheden staat het lang vast... op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 9 kilometer. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Velzen. Vandaar ook de file op de A22 Velsen richting Beverwijk... voor de Velze-tunnel 3 kilometer. En ook door werkzaamheden dit weekend op de A58 Vlissingen... richting Bergen-op-Zoom. Lange wachttijd op tussen Arnhem-Muiden en Nijmegen. Henkensand, 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Om half drie begonnen Groningen PSV en Die Houtkamp. 0-0. Na vijf uur te spelen. Een paar mogelijkheden voor PSV gezien. Onder andere voor Maher twee keer. Maar voor de rest is het een rustig begin. Nu probeert Groningen de aanval te gaan. En krijgt een vrije trap mee. Vast dat de Kevin Blom omdat er een hensbal wordt gemaakt door Brunet En dat is redelijk opvallend. Brunet speelt weer in plaats van Arias als rechtsback. Tim Timmetas in de spits. Daarvoor gekozen in plaats van Locadia. En aan de andere kant zien we Johan Kappelhof. Die terug is naar een schorsing. En de belt op het middenveld in plaats van Lindgren. Maar nu dus die vrije trap voor FC Groningen waar misschien iets uit kan komen. Eh, Groningen dat thuis dit seizoen nog ongeslagen is. Daar komt de bal voor het doel. Het wordt gekopt en die gaat maar net over het doel van keeper Titon. Levert wel een hoekschop op. Het was Bottegien die heel dichtbij was, maar via ik denk Toivonen gaat de bal nog over het doel van PSV. En zo zijn de eerste mogelijkheden ook voor Groningen geweest. En krijgen ze nu een hoekschop vanaf de rechterkant na uh, zes minuten spelen. Even kijken of dat nog iets leuks kan opleveren voor de ploeg van Erwin van der Looij. De hoekschop vanaf de rechterkant. Kijken wat dat uh, bij de tweede paal mogelijk uh, kan opleveren. Nee, de bal wordt bij de eerste paal weggekopt door Schaars. Geen problemen dus voor PSV 0-0. Na 6,5 en minuut spelen bij Groningen tegen PSV. Ook begonnen half drie. Pek, Ado, Ronald van der Geer. Bijna zes minuten onderweg. Wij eh, nog hadden nog altijd de 0-0 stand. enige wapenfeit. tot nu toe een uh, vrije trap van Ricky van Haarden. Waar Bejois toch wel de nodige moeite mee had. Maar hij kon hem wel tot, uh, tot corner boksen. Bij Zwolle eindig, eigenlijk weinig wijzigingen. Behalve dat er geen plekje is voor Van Hintem. Dan zakken Saimak uh, en Aschente allebei een linie. En komt er rechts voorin Een plek vrij voor een debutant. Dat is Hiwat. Hij is uh, 19 jaar. Maakt zijn debuut dus als rechtsbuiten bij uh, Pek Zwolle. En bij Ado Den Haag wel wat problemen. Maar eerst maar eens kijken naar de want Goudier is er vandoor, poort een van zijn tegenstanders en wordt vervolgens ten val gebracht. Komt er straks dus een meter of tien, denk ik, weg bij het grasopgebied. Vrij trap aan voor Ado Den Haag Dan een streep kon zetten na de warming-up door de naam van Giovanni Zuiverloon. Was al een twijfelgeval. Hij doet dus niet mee. Centraal achterin. En bakker, Danny Bakker, 18-jarige debutant, is nu zijn vervanger. Er is nog wel een centrale verdediger bij Ado, dat is Canon, de Ivorian. Maar die uh, heeft nog altijd geen uh, werkvergunning. En je weet, voor een kanon die ook een wapenvergunning aan te vragen. En ook die is nog niet binnen, is er dus nog niet bij. En dus problemen. Die jonge uh, bakker speelt er samen achterin met Beugelsdijk. Verder is uh, Holla er niet. Hij wordt uh, vervangen op het middenveld door Van Haarden. Komt een uh, doeltrap aan voor Bejois. We spelen nu iets meer dan 7 minuten. 0-0, eerste stand. Robin Haas begon goed in de tennisfinale van Wenen. Hij pakte een breek voorsprong op Tommy Haas in de eerste set. Hoe ging het verder, Marcella Mesker. Nou, uh, niet goed. Van een uh, break 2-1 voor naar uh, een breek achter. 5-2 voor uh, Tommy Haas. Nou, toen won uh, Robin Haas uh, zijn uh, service game. Nog werd het 5-3. Maar ze uh, veerde de Duitser het uh, toch zonder problemen uit. Veel fout ineens in die tweede helft uh, van de eerste set. Ja, waar komt dat dan vandaan? Dat is toch de wisselvalligheid die dan uh, ineens niet aanwezig is. Nu de openingsgame van de tweede set. Uh, dubbele fout. Wordt het 15 gelijk. Nee, ineens lijkt hij een beetje op zoek te zijn weer naar zijn ritme. Uh, positief is wel dat hij toch wel wat breekkansen heeft gehad in die eerste set. Uh, dus die zullen ook uh, ongetwijfeld in deze tweede set uh, nog komen. Maar het moet in ieder geval beter. Wil hij hier nog kansen maken tegen de nummer 12 van de wereld? Want het staat uh, 6-3 voor Tommy Haas. In Rotterdam zijn dit weekend de Nederlandse kampioenschappen judo... zwaar gedevalueerd door veel afzeggingen. Maar goed, wie er niet is kan je niet verslaan en wie er wel zijn... Matthijs er weet het. Matthijs, je hebt kampioenen al van vandaag. Ja, sterker nog, de jongste is 5 seconden oud. Het is Noël van het End in de klasse, min 90 kilo. Hij gooit zojuist zijn tegenstander Remco van den Brink op zijn rug. Vol overtuiging. En is dus Nederlands kampioen. Is ook aan zijn stand geplicht hoor. Hij is de man die voor ons naar het WK ging in Rio afgelopen augustus. Hij wint hier en hij is inmiddels al de vierde kampioen die we tellen. Want eerder vandaag zagen wij Niel van de Kamer ook Nederlands kampioen worden in de klasse. Onder de 81 kilo... Dat was bijzonder, want hij deed dat alles eerder in de klasse onder de 66 kilo en onder de 73 kilo. Hij is dus letterlijk en figuurlijk gegroeid. Um, verder hebben we nog de klasse bij de dames onder de 70 kilo. Dat is de klasse van Kim Polling en Linda Bolden. Maar Henry, je raadt het al. Die zijn er allebei niet. En dus was daar de kans voor Esther Stam met haar 26 jaar uh, ja, de nummer drie in die klasse. En dat liet ze zien ook. Want zij werd Nederlands kampioen. Zij versloeg Evelien Berensen. Ook overtuigend met Ippon. Rest ons nog één kampioen te noemen en dat is Lena Busseman. Eh, dat is opvallend want die komt uit in de klasse plus 78 dus dat zijn de zware dames. Ja, zij werd vanmorgen al kampioen. Uh, er waren maar vijf deelnemers in die klasse. En dat betekende dat ze uh, niet het gebruikelijke schema juroden, maar een soort halve competitie. En dus geen finale blok, uh, Maar uh, ja, de, de eerste van die halve competitie is Nederlands kampioen. En dat is Lena Busseman. Wel verrassend, want zij won van Janine Penders. En dat is toch eigenlijk de gedoodverheerde winnares van deze klasse. Uh, vier finales, vier kampioenen, nog drie te gaan. Kort en muziek op Radio 1, NOS, Lunch de Lijn. I to the world, seas have rise when I date. Viva la vida van Coldplay. Ze zijn een kwartiertje bezig in Groningen. Groningen en PSV en die houtkamp. Ja, de tijd dat uh, ploegen met angst en beven naar Groningen kwamen, lijkt een beetje terug te komen. Groningen speelt lekker, staat 0-0. Een hele grote kans wel gezien voor PSV, voor de paai, na een goede actie van Maher. En uh, nu is Groningen weer in de aanval met uh, Sherry. Probeert de bal mee te geven aan Adoyan, maar dat lukt net niet. Maar uh, wordt zo slordig uitverdedigd door PSV in deze beginfase, het eerste kwartier. Dat uh, Groningen daar eigenlijk van moet profiteren, maar doet dat nog niet. Nog geen kansen gezien. Nu is het Toyfone die de bal heeft. En een prachtige bal geeft hij één keer. ...naar Bakali. Bakali aan de rechterkant is weg. En dan moet hij opgevangen worden. Bacalli kapt en schiet dan de bal over het doel. En dat terwijl er toch een paar mensen stonden te wachten hoor. Maar Tafs, FC Groningen en Maher... ...die stonden allemaal dicht in de buurt... ...om eventueel de bal van Bakali aan te kunnen nemen. Maar Bakali ging voor eigen gewin... ...en schoot de bal hoog over het doel van keeper Marco Bizot. Die goed optrad na aangeven van Maher op de paai. Toen de paai de bal schoot tegen de benen van diezelfde Bizot. En daarmee de eerste echte grote kans van de wedstrijd een feit was. Nu is het Bruma, die al een gele kaart heeft gekregen. Vanwege een overtreding. Op Kosti's die de bal gekopt heeft. Komt bij Schaars terecht. Schaars kijkt om zich heen. Willems op eigen helft nog altijd een metertje voor de middenlijn. Tikt de bal naar Schaars. 1 tweeetje, Goed vrijgespeeld. En dan kan Willems gaan lopen. Er wordt gevraagd door Bakali, krijgt hem niet. Want de bal gaat naar de buitenkant naar de paai. De paai trekt naar binnen. De paai nog altijd. Gaat richting het Schrasopgebied. Probeert te Pasen. En heet hem nog altijd de Pai En schiet hem dan maar net langs. En ja, worm zich. Er doorheen en hield balbezit en kreeg daarmee een hele grote kans. Maar hij tikte bal naast het doel van Bizot. Leuke openingsfase van deze wedstrijd. Nu ja, 16 minuten al gespeeld. FC Groningen, PSV 0-0. Is het ook leuk bij Ronald van der Geer? Nou, het heeft de enige tijd stilgelegen. Het is nog 0-0 na 16 minuten. Maar ik denk dat het zeker een minuut of vijf heeft stilgelegen. Want ADO heeft inmiddels een andere keeper in de goal staan. Martijn de Zwart is gekomen voor Gino Coutinho. Eerste echt goede fase van Zwolle. levende een voorstel op van Nijland. Een botsing tussen Coutinho en van Polen. Keeper van ADO, denk ik zijn neus gebroken. Nou, lang verzorgd. Uiteindelijk op de brancard getild. Dan denk je, nou, dan is het ergste leed geleden. Dat is een brancard door twee mensen te tillen met draagbanden. Even van die draagbanden brak en vervolgens kukelde Coutinho weer op de grond. Dus die is daar niet wijzer van geworden van het afvoeren per brancard. En voetballend gezien is Ado net heel dicht bij de openingstreffer geweest. Met de vrije trap van Ricky van Haarden. Die ontstond eigenlijk na fout optreden van Bejois. Schoot de bal vanuit zijn strafselpemiet rechtstreeks in de voeten van diezelfde van Haarden. Vervolgens redde Broersen met de elleboog naar de vrije trap van Van Haarden. Op de kruising, balkamp terug, maar de rebound niet besteed aan Gaurier... en eigenlijk ook niet aan Beugelsdijk, die daar dan ook nog een beetje in de buurt was. Zo liet Ado eigenlijk zien dat het best aardig mee kan met Zwolle... ondanks dat Zwolle wat plaatsen hoger staat. Zwolle is wat aan het zoeken, is eigenlijk geen moment zichzelf. En Ado countert nu weer als Zwolle balverlies leidt op het middenveld... maar de passing onnauwkeurig. In dit geval van Spits, Michiel Kramer, die van Duinen wil zoeken aan de rechterkant. Dat is dan inleveren geblazen. Nee, Het spel is dus lange tijd stilgelegen vanwege die blessure voor de ongelukkige Coutinho. En voor de tweede keer dit seizoen is Martijn de Zwart. Dat hij eerder al in de Kuip in Rotterdam de doelman mocht komen vervangen mag hij nu bijna een hele wedstrijd spelen in de golf van Ado Den Haag. Dat heel eventjes in gevaar was toen Zwolle een vlotte combinatie had over een aantal schijven, hoog baltempo. Nou ja, uiteindelijk het einde, dus die botsing tussen van Polen en de doelman Coutinho. Zijn vervanger de Zwart moet nu de bal ver weg trappen omdat Benson in de buurt is. Dat doet hij ook. Op het middenveld gaat vervolgens Van Duinen onder de bal door en is de Degene die maar weer eens inlevert. Gaat Zolle bouwen aan een aanval. 0-0 is het na bijna 18 minuten. In de hoofdklassen van het vrouwenhockey... hebben de topploegen vandaag geen steek laten vallen. Koploper Laren won thuis met 4-1 van Pinoquet. De nummer 2 SCHC won ook thuis met 3-0 van Hick. En de gedeelde nummers 3 Amsterdam en Den Bosch wonnen allebei met 2-1. Amsterdam deed dat thuis tegen HDM en Den Bosch uit bij Kampong. Nijmegen Oranje Zwart werd 0-3 en Mop tegen Hurley 1-3. Laren is dus nog steeds de koploper met nu 22 uit 8. SCHC heeft 1 punt minder en Amsterdam en Den Bosch staan op 4 Vijf punten van koploper Lade, 17 dus uit 8 gespeeld. De mannenhoofdklasse dan met Kampong tegen HGC. Tim Steens. Ja, dat is een interessante wedstrijd, want het is de strijd tussen de nummer 2 HGC en nummer 4 Kampong. Uh, ja, HGC 2 die heeft nog geen wedstrijd verloren en staan ze dan niet bovenaan, dan zou je zeggen. Nou, dat klopt, maar Rotterdam staat bovenaan, maar die hebben een wedstrijd meer gespeeld in verband met de Eurohockey League, die ze gaan spelen straks uh, volgende week in Liel. Rotterdam heeft 18 punten uit 8 wedstrijden. En HGC is tweede met 17 uit 7. Dus je ziet inderdaad dat HGC, als ze vandaag winnen of gelijk spelen, dat ze misschien wel weer boven Rotterdam komen. Maar dat hangt een beetje vanaf. Voorlopig is hier gespeeld 4 minuten in de strijd tussen. Kampong en HGC. En het stand is nog steeds 0-0. Kampong eh, zwaar gehandicapt moet ik zeggen. Want zij missen hun doelman. David Hart. De eerste international. Hij is er niet bij. Heeft last van zijn rug. Vorige week ook al speelde hij niet mee. Tegen Tilburg. Nou dat was minder belangrijk. Want Tilburg is een staartploeg. In de hoofdklasse samen met Laren. Maar vandaag ja, missen ze hem natuurlijk wel. Eh, en bij eh, HGC missen ze Tom Hiependaal. De die van Jong Oranje. Hij wordt eh, gespaard zeg maar. Hij heeft een blessure. Uit voorzorg vertelde coach Dirk Loods mij voor de wedstrijd. Want hij. Eh, hij heeft straks het WK van Jong Oranje eind uh, november, begin december in uh, India. Op dit moment ligt het spel even stil, want er is een blessure bij keeper Sam van der Ven van HGC. Maar zoals ik het nu kan zien, gaat het wel weer en zal hij straks wel weer opgestaan. Hij wordt even verzorgd door Hankees Vriesendorp, de visio van HGC. Maar het lijkt me niet heel ernstig dat hij niet uh, door kan gaan. De topper, voorlopig hier gespeeld, vier uh, minuten en de stand is nog steeds 0-0. De tennisfinale tussen Haasen en haas kan Haasen. het tijd keren Marcella. Nou, met een beetje hulp van Tommy Haas. Uh, misschien wel, want uh, het stond dus 6-3-1-0. Een breek alweer voor de Duitser Haas. Uh, maar zo even breekt uh, Robin Haas uh, het, uh, de service game van de Duitser weer terug. Het staat het nu 1-1. En ja, ik zeg met dank aan, want ja, dat stond gewoon 40-15. Toen kwamen er twee dubbele fouten. En uh, één goede bal van uh, Robin Haas. breakpoint. En uh, vervolgens weer een fout uh, van de Duitser. Dus een uh, beetje in de schoot geworpen. Maar het kan wel kan het een momentje zijn. Als je dit cadeautje krijgt, dan moet je daar wat mee doen. We moeten kijken of dat gaat lukken. Deze return van uh, Tommy Haas gaat uit en uh, Robin komt op 15-0. Het staat dus één uh, gelijk pas in de tweede set. Laten we hopen dat het iets beter gaat in deze tweede set.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 van der Geer. Zwolle komt van beneden op voorsprong. Het uh, stadion explodeert bij de goal van Sainc. Eigenlijk had Ado de bal verloren. Die bal knullig op het middenveld en was het een lange bal richting Sainak. Ik keek nog even of hij buitenspel stond. Toen dat niet het geval was, aannemen. En vervolgens raaz het snel richting de Ado-goal. De zwart geklopt. 1-0 voor Zwolle. Sweet. Whether in yellow, black or white Each and every man's the same inside Ooh, It takes every kind of people To make what life's about, yeah It takes every kind of people To make the world go right met Every Kind of People. Het begon zo lekker dit seizoen voor Pek En toen kwam de klattering. Maar ze staan nu weer voor, hè Ronald? Ja, hoewel je niet kan zeggen dat Zwolle nou echt domineert in deze wedstrijd. Dat werd, dat werd hier ook al gezegd. Het moet wel eigenlijk wel een beetje op gang komen. Nou, laten we zeggen dat dit het goede signaal is dat Zwolle dan afgeeft. Al ging daar gepruts van ado Den Haag aan vooraf. Die openingstreffer van Stijn omdat ADO eigenlijk een paar keer de bal verloor op het middenveld. Knullig verloor. Daar waar keuzes lagen, Werd continu de verkeerde keuze gemaakt. Ja, nu maakt Klieg eigenlijk Gaurier de bal afhandig. Hoewel nu daar is Van en bij de tweede paal. Alberg. Maar die komt er dan net niet aan. Dus gaat er een kans voor Ado verloren. Dat het was Klieg die razendsnel schakelde. Lange bal richting Sainmak. Randje buiten spel. Maar dus net aan de juiste kant gebleven. Ja, toen kon hij rechtstreeks door. En je zag ook wel de opluchting bij Ron Jans. Die met enige regelmaat aan de zijlijn verschijnt. Om zijn elftal te coachen. Om toch weer eens een beetje in die vorm. In die modus te komen. Waarin het eigenlijk zat toen het, het seizoen begon. En toen dus wedstrijd op wedstrijd werd gewonnen. Toch geen onwaardige elftal dit. Met Sainmak, met Achante. Het zijn allemaal rasverzorgers. En ook Stef Nijland, die nu in balbezit is. Maar wel weer eventjes een linie terug moet naar Mokotjo. Waarbij uh, van mij opvalt dat uh, de man sinds zijn vertrek uit Rotterdam zo breed is geworden. Waarschijnlijk een heel goed krachthonk hier. Maar die met enige regelmaat verblijft. Hij is een van de betere spelers van uh, Zwolle. En ook van hele constante factor in die beginfase van uh, de competitie. Zwolle speelt uh, de bal wat rond. Gaf dus net uh, een momentje weg aan ado den Haag. Niet besteed aan uh, Alberg. Het is 1-0 na 25 minuten. En die, hoe is het bij Groninger PSV? Nou in ieder geval lekker weer. En af en toe uh, aardig voetbal. En nu is Groningen weer weg. Staat 0-0 met balbezit voor Thierry. Uh, nog geen fatsoenlijke bal gegeven deze Thierry. En nu schiet hij van heel ver. En ook uh, aardig naast. Maar de bal is onderweg aangeraakt door een PSV speler. PSV dat paniekerig en slordig verdedigt. Uh, met name uh, Titon heeft al een paar ballen gewoon over de zijlijn geschoten. En ook Brunet is uh, niet echt op, uh, op dreef. Maar Groningen mist eigenlijk een echte spits. Ja die hebben ze op de bank zitten. Met die uh, jonge Zivkovic. Maar Van de Velden is toch geen spits En staat daar dan wel, maar heeft te weinig oog voor de bal. Bij hoge ballen bijvoorbeeld voor het doel. Nu is er een hoekschop vanaf de linkerkant die Van de Velde dan maar zelf neemt. Eens kijken of dat iets oplevert. We hebben 26 minuten gespeeld. Tim Steens heeft wat te melden. Ja, het is 1-0 geworden voor Kampong. Het is de tweede strafcorner van Kampong. Wordt benut door Roderick Weusthof. Hij laat keeper Sam van der Ven kansloos. Kampong leidt met 1-0. En vanmiddag werd gespeeld Heracles tegen NEC. Uitslag 1-1. Doelpunten vielen vlak na het begin en vlak voor het einde. En NEC wonders opnieuw niet. Bij PEC tegen ADO staat het na een half uurtje 1-0 door een doelpunt van Saimak. En bij Groningen PSV is het nog 0-0. We zijn zo terug met al dat voetbal en ook met tennis en hockey. Tot zo.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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feijen, dank u wel. Dit is Radio 1.